Het weer tot slot. Vannacht liggen de minima rond 7 graden. Overdag zal het overwegend bewolkt zijn, maar in het zuidoosten komt af en toe de zon door. In het noorden kan het hier en daar een beetje regenen. Het wordt een graad of 9. De dagen daarna wordt het tot aan de jaarwisseling steeds wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Kilijnen Plag. Welkom terug bij het tweede uur van deze speciale Kerst Casa Luna. Of eigenlijk après-kerst, moeten we zeggen, want de kerst is voorbij. En daarom zijn we terug aan het blikken met allerlei prachtige verhalen... die we in het eerste uur uh, ook al hebben gehoord... We hebben de vuilnisbak heb ik hier naast me staan met allerlei uh, zooi erin. Tenminste, dat lijkt zooi. Maar achter heel veel voorwerpen zit vaak een bijzonder verhaal van dingen die we weggooien. En daarom uh, vinden we het zo leuk om de vuilnisbak eens open te trekken en kijken wat voor bijzondere verhalen er allemaal uitkomen. De tafel is nog gevuld. Ik zie eindelijk dat iemand een plakje kerststool heeft genomen. Ja. Lekker Tom, die hoeft even niet saxofoon te spelen, dus dan, uh, dan kan het even. Oh, René, die denkt ook, ze hoeft even niet achter de piano, dus ik neem ook een boterham. Eet smakelijk. De meeste mensen zullen er ongeveer mee klaar zijn nu met alle kerstkrantjes en stol en, en uh, bonbons. Maar wij gaan hier gewoon nog vrolijk eventjes uh, drie kwartier door. Want om kwart voor twee dan komt uh, het hoorspel, het bureau. Wat normaal gesproken om kwart voor één is, dat is vandaag om uh, kwart voor twee. Hier aan tafel nog steeds uh, Christa Peters prachtig verhalenverzamelaar en straatjutter. Nou, ja. Daar gaan we zo meteen van alles over horen wat dat dan betekent. Schrijfster Maaike Haneveld, die hoorde je net al. Willem de Ridder, onze meesterverteller, is er natuurlijk nog bij. En uh, we hebben extra gasten nog aan tafel gekregen. Wat is het ook weer? De herberg. Er is altijd plaats in de herberg, zeggen we dan toch? Bernard Christiansen, dichter en schrijver ook. Welkom. Bedankt. Fijn dat je om één uur s'nachts nog uh, gezellig wil aanschuiven hier en uh, er, uh, erbij komt. En uh, René en Tom die blijven natuurlijk ook nog om ons van uh, muziek te voorzien in, uh, in dit uur. Christa, wat, wat, wat is het? Straatjutter en, en uh, verzamelen. Wat is dat? Uh, ja, het zijn twee aparte projecten die ik uh, bij de gestart ben. Uh, voor straatjutter maak ik iedere dag een collage van uh, op straat gevonden voorwerpen. En wat kom je dan zo tegen? Ja, heel veel verschillende dingen. Ook dingen waar je zelf nooit op gelet hebt. Uh, ik wist bijvoorbeeld niet wat een aanstekerkopje was. Ik rook zelf niet. Maar ik kom ze nu echt in, in veelvoud tegen. Dus oh, echt alleen het, het ijzeren dus stukje het, ervan? Het ijzeren stukje wat bovenop de aansteker zit. En uh, ja, Ik had het nog nooit gezien. En vaak liggen ze zo een beetje verbogen tussen de, de straatstenen. En die gebruik ik heel veel in de collages. Dat ja, vind ik mooie voorwerpen. Want wat doe je er dan mee? Maak je, er, je ja, ze op of hoe, hoe doe je dat? Ja, ik maak, ik maak uh, kleine collages. Dus ik leg ze eerst gewoon uh, zoals ik ze wil hebben. En als ze af zijn, maak ik er een... Uh, of als ik denk, dit is wat ik er nu mee wil maken. Dan uh, maak ik er een foto van. En die plaats ik op internet. En dan komen er ook verhalen bij. Heb je, krijg je er associaties bij? Of Jij bedenk je er dingen bij? Ja, de, de forum geeft meestal al een associatie. Dat ik denk, dit, dit moet uh, dit worden. Of, uh, god... Uh, ik heb een, uh, bijvoorbeeld een, uh, een, een handrem gevonden van een, van een fiets. Ja? En dat, dat was de sluggen van een olifant. Dat, ko dat kon ah. gewoon niet anders. <laughs> dat had je van, dat, dat, dat, dat zie je van tevoren. En soms is het inderdaad meer verhalend. Uh, sprookjes komen er ook in voor. Ik heb een dorrenroosje en een, uh, een rood kapje. Oh, geweldig. Ja, heb van... je wel eens, mooi als je oh. dingen ziet... dat je gelijk een associatie hebt van dat zou dat kunnen zijn? Of... Uh... Dat je ja. gelijk herinneringen bij krijgt of verhalen erbij verzint. Nou, bij dat theekopje net had ik het niet. Nee. <laughs> oh, het was een theekopje, nou, dat had iedereen wel begrepen yeah. voor één uur. Maar je hebt toch ook de... wel eens, als je, als je mensen in een bus ziet zitten... of je ziet twee mensen naast elkaar, dat je, ja. heb ik altijd dat je dat dan dat denkt... Wel. Wat zou nou de... de, de zou het zijn de familie van elkaar? Is het een stel? Ja. Zijn het veel vreemden die aan de praat geraakt zijn? Dat je altijd het verhaal probeert te verzinnen bij, bij wie, ja, wie die mensen zijn. Ik weet het ook niet. Mm -hmm. ja, dat, ja. ja, ook al, al heel lang. En Eigenlijk moet je dan niet gaan vragen wat de realiteit of, is. Nee, ja, nee, nee, want dan is het een sprookje van weg. Al, Precies, ja. dat willen we niet. Zeg, uh, voor de bak? Ja, ik, misschien... Uh, ja. Hou je er zelf wat uit? Ja, ik zal er zelf het voorwerp wat voorwerpen... Wat je erin hebt gegooid? Het is alleen een kapstok en ik zal er even uithalen... Hey, um, dus jij bent degene die uh, ik zet hem iets op weg tafel. heeft gegooid wat eigenlijk niet bij het restafval hoort. Ja, oe, ja ik heb mij uh, niet aan de regels gehouden. <laughs> uh, voor mij staat een, een fles wijn. En dit is alleen een kapstok, want het is een, een waar gebeurd verhaal. Uh, het is niet van mijzelf. Het is uh, van Stijn Aarden. En uh, die ken ik van het Verhalenmuseum. Uh, die heeft van mijn verhaal gehoord. Ik uh, heb een verhaal verteld... Um, uh, tijdens het uh, festival. En daar heeft hij het verhaal gehoord. En toen wilde hij ook een verhaal inbrengen. En dan moet u weten, ik uh, verzamel verhalen aan de hand van voorwerpen. Dus mensen geven mij een voorwerp en ik uh, hoor het verhaal. Dat neem ik op op een voice recorder en dat vertel ik weer verder. Um, en hij wilde mij een verhaal geven. Dus hij heeft mijn verhaal toegestuurd per mail. Maar er zat gewoon geen voorwerp bij. En ik vind het zo'n prachtig verhaal. Ik wilde het heel graag wel een keer vertellen. Dus uh, vandaar dat ik dat... Ja. Vanavond doe. En dat doe ik naar aanleiding van deze fles. Het verhaal gaat als volgt. Ik heb een speakbriefje erbij, moet ik af en toe misschien even opkijken. Dat zien we um... niet op de radio. Oh, precies. Bij deze. Um, ik heb een rood hoofd en mijn, en mijn armen vol met boodschappentassen. Ik heb net de kerstinkopen gedaan. En ik zul die zware tassen de trap op naar mijn woning. Als ik voor de deur sta, moet ik nog met mijn handen vol naar de sleutel zoeken. Die zitten ergens in mijn broekzak. Want dat gaat natuurlijk helemaal niet. Dus ik moet de tassen weer neerzetten. En dan wurm ik de sleutel in het slot. En dan moet ik ook nog al die tassen naar binnen dragen. En die gooi ik op de bank. En zelf plof ik ernaast. Zo. Wat een ongelooflijke hectiek was het in de supermarkt. Niet te geloven. Je moet ook niet last dat je kerstinkopen willen doen. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Ik pel mezelf uit mijn jas. Sta op en ga alle boodschappen een plek geven. Dat duurt een tijdje, want ik heb echt een heleboel. Stuk voor stuk haal ik alle boodschappen uit de tassen... en plaats in de koelkast op de aanrecht. En als ik klaar ben, dan pijlt mijn koelkast werkelijk helemaal uit. En mijn aanrecht staat vol met inkopen. Ik zak weer terug op de bank. Maar er knaagt iets zo in mijn hoofd. Ik denk, er de, de mist nog iets. Wat was het ook alweer? Ik ga de dingen in mijn hoofd door. Ik loop terug naar de keuken en ik controleer of ik alles heb... Mm -hmm. En dan ineens begint het met de dagen. De wijn. Oh nee, ik ben de wijn vergeten. Ja. ja, dan zit er niks anders op. De avondwinkel. Dus ik schiet mezelf terug in de jas. Ik stommel de trap af en ik loop naar buiten. En buiten is het fris, inmiddels. En in twee straten verderop is de avondwinkel... En door de ruiten zie ik de man al staan. Ik heb hem daar vaker gezien. Het is een beetje magere man. Hij is bleek. Ingevallen wangen, holle ogen. En hij staat een beetje voorover gebogen... met zijn neus tegen het aquariumglas gedrukt. Sinds uh, dat ik daar kom, in de avondwinkel... hebben ze die bak daar al staan. Een grote bak met kreeften. Hele dikke... Groenbruine jongens met wuivende antennes en hun, hun scharen zijn vastgebonden. Er zit een touwtje om, omdat ze anders zichzelf of anderen wat aan zouden doen van de ellende. Nou, meestal zitten er twee of drie in de bak. Maar nu, zo dicht bij de feestdagen, zijn er er wel tien. Ze zitten daar in die bak en het krielt van je welsten. Met hun kleine kraaloogjes kijken ze de man aan. En zo staan ze een tijdje oog in oog. Eén man en tien kreeften. Ik loop verder naar binnen, door naar het wijnrek. Dat is achter in de winkel. En vanuit mijn ooghoek houdt ik de man in de gaten. Hij, hij wenkt, Hugh, de winkeleigenaar. En die loopt naar voren. Hij wijst zeer vastbesloten op een hele dikke kreeft rechts rechtsachter in het eh, aquarium zit weggedoken. Deze, zegt hij. Huug pakt zwijgend een plastic zak. En vist de grote dikke kreeft uit het water naar boven. De man loopt achter Huug aan naar de kassa. En haalt haar letterlijk zijn zak helemaal leeg. Allemaal kleingeld op de toonbank. Huug telt alle... Muntjes uit. Totdat hij voldoende bij elkaar heeft voor de kreeft. Er blijft precies 20 cent over. De man houdt het zakje voor zich uit. En loopt heel voorzichtig met rode wangen van de opwinding de winkel uit. Hugo kijkt hem hoofdschuddend na. Ik loop naar de kassa. En ik zeg zo. Dan nou hoop ik dat hij daar een goed, uh, goed soepje van kan koken. Dat heeft hij wel verdiend die holle wangen van hem. Ach, zegt huur... ja, dat zou ik graag willen. Maar die man heeft nog nooit van zijn leven een kreeft gegeten, hoor. Die komt hier iedere maand... van zijn uitkering... dan koopt hij één kreeft... en die brengt hij naar de zee. <lacht> nou, zeg ik... dat vind ik een ontzettend mooie en bescheiden manier... om de wereld te willen verbeteren. Ja, zegt huur... Maar het zijn zoetwaterkreeften. <lacht> ja, volgens mij zit er nog meer glas in, uh, in de vuilnisbak. Bernard, heb jij er ook iets van glas in gegooid? Nee, ik heb geen glas in oh, gegooid. Oh, je hebt er geen glas in gegooid. Wat heb je erin gegooid dan? Twee heel bescheiden kleine pinda's. Twee pinda's? <lacht> oh, wacht. Ja, ik zag wat dopjes uh, ja. nog liggen. Inderdaad, ja. Um, dan moet ik uitleggen hoe die pinda's daar... Er... Oh ja ik, zit even, ja, ik had ze nog niet gezien. Maar ze zijn, zijn ze al gegeten? Nee, ze, ze zit, zijn, ze niet zijn nog niet gedopt. Ze nee. zijn ongedopte pinda's. Ja. Waren ze over van het kerstdiner? Of zit er iets anders achter? Ja, het is een beetje het tragische lot van pindas in het algemeen. Die uiteindelijk um, tot kaas gemaakt worden. En daarbij nogal, uh, daardoor nogal ongelukkig en chagrijnig worden. Door te bestaan als kaas. Eigenlijk, deze hebben net de prullenbak gered. En op die manier zijn ze voorlopig aan de kaas ontkomen. Ze hebben geluk. Voorlopig, ja. Oh, voorlopig. Want... Ja, waarschijnlijk worden ze uiteindelijk toch vermalen of ze rotten. Dat, dat zou goed, dat zou fijn zijn. Dat zou een natuurlijk einde voor een pindaka zijn om gewoon rustig te kunnen rotten. Maar dat is maar weinig een gegund. Dan hebben ze een beter einde dan de zoetwaterkreeften waar uh, Chris dat net over had. <lacht> toch? Ja, die kunnen niet rustig rotten, maar die moeten... <lacht> die bezuipen ja, dat gewoon. Er <lacht> is ja. weinig kerstboodschap aan de, uh, uiteindelijk. Vertel jouw verhaal bijna. Het sprookje van het luie meisje. Er was eens een lui meisje dat niet wilde tennissen. En haar moeder kon zeggen wat zij wilde. Zij wilde niet tennissen. En ook niet schaatsen. Dat meisje wil op haar luie reet blijven zitten... en alleen maar wiskundige berekeningen doen. Wanneer haar zus schaatst in de winter of tennist in de zomer... dan zat zij er maar op haar luie reet berekeningen te maken. Als je nou gemiddeld... 11,43 seconden per 100 meter sneller schaatst. Dan zou je een kans van ruim 37 maken... om aan een kampioenschap deel te kunnen nemen. Ze berekende hoe snel haar zus zou schaatsen met rugwind 6 of zijwind 8... met een dikke winterjas van 8 kilo of bloot of in een reptiele vel. Allemaal voor nutteloze informatie. Haar zus kon niet sneller schaatsen... durfde niet om bloot te schaatsen en vond reptielen akelig. Als ik nou eens drie wensen had, zei de sportieve zus... Heb we er maar drie? Vroeg haar lui zus. Er kan bijvoorbeeld een prins komen. Aangetrokken door mijn kracht en energie. Mijn mooie, slanke benen. Nou, de kans dat er een prins komt volgend jaar... is ongeveer 1 tegen 20.000. De kans dat hij jou opmerkt is 1 tegen 350.000. De kans dat hij jou mee wil nemen... 1 tegen 70 miljoen. Of een draak die tegen mij wil vechten. Die kans is oneindig klein. Haar moeder en haar zus vonden haar minkukel, altijd zittend op haar lui reed, wat rekenend, papierverspillend. Dat papier werkte dat meisje weg en dikke mappen in vijftien kleuren. Haar -ha -ha halve kamer stond reeds vol met van die mappen. Het is kerst, zei de sportieve zus tegen haar moeder. Tijd voor cadeautjes. Laten we een versnipperaar kopen. Het was kerst. De moeder maakte lekkere energieke drankjes klaar... kookte een dikke soep met veel worst en met citroen... De sportieve zus zat de hele dag in het huis. Dat moest één keer per jaar, met kerst. Ze zongen wat afschuwelijke liedjes. Liedjes die hun de tranen over de wangen lieten rollen tijdens het zingen. Maar dat was sentiment. Dat hoorde gewoon bij kerst. Daarna gaven ze elkaar cadeautjes... De sportieve zus gaf haar moeder een winkeldagboek. De moeder gaf haar sportieve dochter nieuwe schaatsen. De nieuwste schaatsen. De luie zus gaf de sportieve zus een boek met statistieken uit Tjallof. Haar moeder een boek over de waarschijnlijkheid van intelligent leven op aarde. Natuurlijk hangt het van de definitie af, hè? Maar het is heel helder gedefinieerd op pagina 8. Van de sportieve zus en haar moeder ontving het luie meisje een papierversnipperaar. Wat is dat? Zie je dat niet? Het is een vierkant met een rechthoekige gleuf... en een rond cirkeltje aan de achterkant. Het is een beestje. Het eet papier en poept snippers uit. Ik wil dat beest niet. En zo ontstond het fenomeen dat schakers heel goed kennen... maar schaatsers niet, een padstelling. De papierversnippera bleef in de keuken staan... terwijl de meisjes en haar moeder naar de kerk gingen. Dat deden zij elk jaar... Het luie meisje wel met tegenzin. Eén keer per jaar even Jezus de hand schudde. In een groot en tochtig gebouw. Dat was traditie. Toen de moeder en haar twee meisjes al lang sliepen, midden in de kerstnacht. werden de voorwerpen wakker. Ook weer zoiets wat je altijd hebt met kerst. Hé, hey, wie ben jij dan? vroeg de notenkraak aan de papierversnipperen. Ik ben de papierversnipperen. En wat doe je hier? Geen idee. Heb je misschien drie wensen? Wat? Hoe bedoel je? Of je drie wensen hebt? Snap ik niet. Dat is een traditie, fluisterde de theepot. Wie de kerstnacht nieuw in de keuken is... vertelt aan een notenkraker drie wensen. Die kan hij dan afkraken. Begin maar. Nou ja, ik, ik zou wel eens willen vliegen. Vliegen? Jij? Dat is belachelijk. Dat, dat is te belachelijk. Daarvoor neem ik niet de moeite om dat af te kraken. Wat is jouw tweede wens? Nou ja, ik zou graag eens ingesmeerd met pindakaas in een warm bad willen zitten. Wat? meldde zich de pindakaas. Geen wensen waarin ik tegen mijn zin in betrokken word. Ik wil niet plakken op dit vieze vierkante ding. Je hoort het. De pindakaas vindt het een walgelijk wens. walgelijke wens. Heb je een hekel aan de pindakaas? Ik, uh, nee vooruit dan, jouw derde wens. Ik, uh, nou ja, mijn vak is papier versnipperen. Dat heb ik ook al een tijdje niet meer gedaan. Zo, papier versnipperen, ja, verspilling dus. Nee, versnippering. Heb je dat al vaak gedaan? Nee, ik ben nog nieuw op de markt. Het spijt ons, Pindakaas. Het spijt ons, maar zonder werkervaring krijgt u geen vergunning om te werken. Hoe bedoel je? Theepot, dat was een grapje. Soms spelen we de mensenwereld na. Waar het om gaat, lief onnozel dingetje. Je bent niet nuttig. De theepot kookt thee die gedronken kan worden. Ik kraak noten die gegeten kunnen worden. Jij maakt alleen maar kapot. Op dat papier dat jij versnippert staan handgeschreven literaire meesterwerken. Grootse muzikale composities, hartverscheurende liefdesbrieven, testamenten. staan bekentenissen van allerlei religieuze testikels... die voor de slachtoffers van de religieuze testikels heel veel waarde zouden kunnen hebben. Kaas. En jij maakt dat allemaal kapot. Werkelijk. Ja, je bent volstrekt nutteloos. En je hebt walgelijke fantasieën. De papierversnipperaar begon te huilen... Dikke tranen verspreiden zich in zijn gehele apparatuur. Theepot tegen notenkraken. Moest dat nou zo pot? Soms lijkt je net een mens. De dingen moeten gekraakt. Dat is mijn vak. Op de eerste kerstdag zaten de moeder en de haar twee dochters nog de hele dag samen in het huis. Zongen met afgrijze kerstliedjes en aten kippen taarten, marzipijnensoep, de dingen die men doet met kerst... Maar op de tweede kerstdag was de schaatsbaan weer open. De sportieve zus holde daar naartoe om weer te schaatsen. En de luie zus daar daarachteraan om weer op haar luie reet te zitten en te rekenen. Wat denk je? Hoeveel heb je gegeten deze dagen? Geen idee, te veel. Als we aannemen dat je nu 400 gram meer weegt dan twee dagen geleden... en dus ook desbetreffend bent gaan uitdijen dan is het interessant om erachter te komen met welke quotiënt de luchtweerstand voor jou gestegen is, niet? Nee? Zo, deed haar sportieve zus toen ze langzaam heen schaatste. Toen was de moeder thuis, was de moeder intussen bezig om de papierversnipperen op te tillen en in de kamer van haar luie dochter te zetten. Ze merkte het plasje in de keuken niet op. Ze drukte op een knopje. Er brandde een knipperend lichtje. Ze nam een velletje papier met cijfers van haar luie dochter... en probeerde om dat in de gleuf van de papierversnippera te stoppen. Maar de papierversnippera weigerde papier, bleef knipperen, zei niets. En zo gebeurde het dat de papierversnippera volstrekt waardeloos bleek... De notenkraker had hem om de tuin geleid. Er waren in de kamer van het luie meisje helemaal geen liefdesbrieven. Het meisje heeft nog nooit aan liefdesbrieven gedacht. Geen testamenten, geen bekentenissen, geen literaire meesterwerken. Alleen een reuze hoeveelheid van nutteloze cijfers. Met hier en daar wat vage kriebeltjes van steekwoorden daarbij. De moeder begreep dat het uitvallen van de papierversnipperen... een teken van God moest zijn. Dat kon niet anders... Over zoiets had ze wel eens eerder gelezen in de libelle of in de Stroondvlieg. Ze besloot om het papiermat te accepteren... en de versnipperen het huis weer uit te zetten. En, zoals ze toen een sprookje hoort, alles kwam weer goed. Werkelijk alles. Het probleem van het teveel van papier in de kamer van de luie zus... en het probleem van de gemankeerde verstandhouding van de twee zussen... werd in één klap opgelost toen beide zussen de schaakspoort ontdekten... Ze kon de ene zus blijven sporten en de andere blijven rekenen. En zij deden heel veel met elkaar en de luie zus verspeelde geen papier meer. En zij leefden allemaal nog lang en heel gelukkig tot de volgende kerstnacht. Tot de voorwerpen weer tot leven zullen komen. Maar laten we daarover niets meer vertellen. Dat komt wel volgend jaar. Fantastisch. Heb je dat nu? helemaal... Jij schrijft altijd sprookjes, of niet, Bernhard? Nee, we hebben. Uh, um, ik organiseer één keer per maand de voorlesbühne. Uh, een podium voor kort, proza, kort Vreemd proza in Utrecht. En we hebben nu op kerstavond een aflevering gehad, waar Mike ook meedeed. En dat was het thema uh, sprookjes. Ja, kijk en die op die manier. Ja, waarbij dit. <laughs> dit heb ik dan wel een beetje. Nou ja, zo geschreven dat het zowel voor het ene als ook voor het andere geschikt ja, was. Hè? kijk, slim. <laughs> ja. Maar dan ben ik wel benieuwd, op Maaike, dat zei uh, Willem de Ridder al helemaal in het eerste uur. Van, je zit bij alles te tekenen. En, en, je had al sushi-etende <laughs> vissen. Of wat was het nou had je in het begin? Ijsberen, sushi-etende ja. ijsberen. Wat heb je tijdens het verhaal van Bernhard allemaal zitten tekenen? Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje een vervolg op uh, een tekening die ik daarvoor had gemaakt. Dat was met allemaal klokken dat was denk ik de aanleiding van de de doosje de tijdmachine, de doosje, de de tijdmachine. De doosje, ja. ja dus toen had ik een, nog een koekoekslok getekend okay, je ja, zegt koekoek, veel ei ei ja oké okay, maar je hebt niet over, over papier versnipperaars? nee ik heb niet over papier versnipperen en... nou, ja. nee dat dat Is dat, niet dat we echt, niet hebben staan uh, respectvol want... naar het papier toe Maar <laughs> nou, je hebt inmiddels vier velletjes voor gekladderd. dus als we nee, een papier versnipperaar ja. hadden Maaike ja. <laughs> dan had hij in ieder geval dienst nee, kunnen doen mooi. volgens mij ja wij gaan nog eens naar een telefoontje. Iemand die uh, gisteren, ik weet niet of jullie, uh, heeft een van jullie toevallig Joris Kerstboom gekeken op eerste kerstdag? Willem, niet gekeken? Nee, nee. Christa ook niet. Allemaal natuurlijk uh, aan sushi eten of uh, weet ik wat uh, aan het <lacht> doen, waren of aan de boerenkool voor Christa in dit geval. Uh, Joris heeft dat voor het tweede jaar gedaan, dat in, uh, in Den Bosch, want op de parade een grote kerstboom. En iedereen die kon daar uh, een, uh, een, een foto van iemand hangen, wat die bijzonder is. En uh, Loes die zat daar ook in. En die uh, heeft ook nog haar uh, eigen vuilnispak eventjes opengetrokken. Loes Steenbergen, nacht. Hallo. Voor de mensen die wel hebben gekeken naar Joris de kerstboom. Uh, je zat redelijk uh, aan het begin van de uitzending al. Hè? Dus dan uh, kennen Kerk. mensen in ieder geval jouw gezicht erbij. Een stralende glimlach. Want die foto die hangt nu in de boom. Wat heb je daardoor weg kunnen gooien? Nou, ik heb mijn uh, vliegticket naar Colombia weggegooid. Mijn vliegticket naar Colombia uit de vuilnisbak? Ja, er zit hier gelijk iedereen van, wat? <laughs> Hoe zit dat? <laughs> Hoe zit dat, Loes? Nou, ik ben afgelopen zomer terug naar Colombia geweest, uh, want ik ben al geautoreerd. En dan heb ik voor het eerst mijn biologische uh, ja, familie gezien. Mijn moeder en mijn kleine broertje en mijn zus. En wanneer... Ja, en wat, wat zegt u het? Nee, ik, ik, ik vertel maar door. Ik, ik ben benieuwd. Ik heb heel veel vragen meteen. Oh. Ja, dat was wel heel bijzonder. Dus ja, t, uh, kwamen ze voor de eerste keer naar, uh, ons, naar ons hotelkamertje. En op het moment dat je dan de, op de deur wordt kloppen word je helemaal zenuwachtig. En nou, die deur ging open. En toen ik voor mijn moeder eerst zag... Uh, ik wist niet hoe ik moest reageren. Maar... We gingen elkaar meteen in de armen vliegen en zo en elkaar omhelzen. Dus het was wel zo bijzonder. Omdat alle puur stukjes in elkaar uh, ja, pasten en zo. Want en je ziet meteen de vergelijkenis. Met ja, ik wou net zeggen. Had je meteen zoiets van... Hé, hey, dat heb ik van haar. Of dat herken je dan meteen aan je moeder? Ja, ze lijkt heel veel op mij. Want ze heeft nog vier kinderen. Maar het grappigste is dat ik dan me meeste van haar weg heb. En wat, in hoeverre, waar lijk je dan op? Wat hebben jullie gemeen met elkaar? Het uiterlijk, maar ook echt het innerlijk. Qua karakter. Maar ogen, neus, mond, vertel eens. Ja, ja. ogen, uh, een uh, neus en uh, de omvang van het gezicht. En ja, we zijn altijd een beetje klein. Maar <laughs> jullie, zagen klein klar, jullie zagen elkaar? Jullie zagen elkaar en er was meteen een omhelzing? Ja, van uh, je kijkt elkaar eerst zo aan en daarna ga je meteen uh, elkaar omhelzen en zo. En en kreeg je kippenvel? of Wat gebeurde er dan? Was dat een raar gevoel? Ja, het is wel raar, want het is eigenlijk een hele vreemde vrouw. Maar toch, ja, je weet gewoon dat het je moeder is. En ja, ja dat is een beetje raar. En dan wil je het toch wel omhelzen. en ja, het is gewoon heel raar. Ik kan het omschrijven. Maar het was wel een goed gevoel in ieder geval. Ja, heel goed. Hoe heel ben je ooit in Nederland gekomen? Um, ja, ik ben geadopteerd en dat heeft het adoptiebureau voor mij te dat ik naar Nederland ging. Want waarom kon jouw moeder niet voor je zorgen? Of wat, wat is er gebeurd? Ja, mijn moeder kon niet voor me zorgen. Ze had dus de financiële dingen niet. Ze, was, uh, ja, ze heeft best wel zwaar leven gehad en ze had nog twee andere kinderen. En, uh, ja, en mijn vader die, uh, die is toen daar weggegaan, onder om omstandigheden. En toen stond ze echt alleen voor, maar ze had echt het geld voor mij niet om voor mij te zorgen. En dus wie jij dat eigenlijk? Ik heb geen andere koos. Ja, ik, ik vind, vind het echt zo, uh, want je weet dat, dat hun dan best wel arm zijn en dan heb je die zo goed. Dus ja, dan geef je eigenlijk toch ja, een schuldgevoel aan. Maar ja, je kunt er zelf niks aan doen. Maar ja, het zijn zulke geweldige mensen en je helpt ze natuurlijk ook. Ja. En wanneer was het moment dat je dacht, ik wil naar Colombia, ik wil mijn biologische moeder dan zien? Ja, die dwang was er zelf altijd wel, want, maar uh, ik wist niet dat het al zo snel zou gebeuren, want eigenlijk was het, uh, kwam mijn moeder op een avond mee van uh, Luus, kom eens bij me zitten en toen dacht ik, oh jee, ik moet wordt op het matje geroepen en toen uh, vroeg ze eerst van, uh, wat vind jij ervan om uh, een routesreis naar Colombia te doen en dan uh, naar je biologische ouders op uh, te gaan zoeken. Ja, dat vond ik natuurlijk geweldig. Ik ging ja. meteen allemaal huilen en zo. Dus ja, dat vond ik wel heel stoer. En toen zijn jullie gegaan. Was het niet moeilijk om afscheid te nemen dan weer in Colombia, om weer hier naartoe te gaan? Oh, het was alleen maar brullen. Ja. We zaten in een. Ja. We, zaten, we gingen eerst aan uh, leuke dingen doen. En eerst was het afscheid van mijn moeder van de, van de, de broer, uh, of van mijn broer. Of met mijn broersmoeder. En daarna met mijn moeder. gingen gingen in het parkje zitten waar mijn kleine broertje nog lekker kon rondruisen. En uh, ja, ik en mijn moeder gingen op een bank zitten. En uh, ging gingen allemaal dingen in Spaans tegen me vertellen, maar dat stond ik allemaal niet. Maar uh, meteen ik ging allemaal huilen en zo. En, uh, en toen kwam mijn kleine broertje en mijn zus bij. En toen uh, mijn broertje maakte zo'n grappig geluidje Dus toen moesten we allebei wel een beetje lachen, want het hele park naar ons aankijkt. Geweldig. En ga je nu Spaans leren? Ja, daar ben ik al mee bezig. Ja, je, dat ik, uh... dacht ik wel. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, want... ja maar opleiding uh, doe ik uh, ook uh, recreatie en dan leer ik ook Spaans en Duits en zo. Dus dat heb ik al mooi meegenomen. En wanneer weer terug naar Colombia? Heb je dat al in je hoofd? Ja, ik wil wel eerst echt Spaans kunnen leren en eerst mijn studie afmaken en zo. Wat verstandig zeg. En dan weer uh, terug naar je biologische moeder. Om een goed gesprek ja. in het Spaans te kunnen voeren. Ja. Ik zou toch, heb je die vliegticket, uh, ik zou hem toch gewoon bewaren hoor. Ik zou hem niet weggooien. Dat is toch wel een hele bijzondere herinnering dit. Ja, en ik moet hem weer uit de prullenbak halen, hè? Ja, ik zou het maar doen. Ik zou het maar doen. En hem in een lijstje stoppen. Ja. Dank je wel dat je even mee wilde praten in de uitzending, Luce. Ja, ik vond het heel leuk. Oké, okay, en een goed, een goed volgend jaar alvast. Met mooie ontmoetingen. Ja, Dank je wel. Dag hoor. Voor en Boeders en Tom de saxofoon en piano. Dank u wel, heren, voor de prachtige muziek. Maaike, er ligt nog een propje papier in die vuilnisbak. Ik heb het idee dat het van jou is, want er staat weer een tekeningetje op. Ja, dat klopt. Ik heb er een tekeningetje in gedaan omdat uh, de echt is in gebruik. Het is een tekeningetje van een kalkoen. Oh. Ja. Mag ik even kijken hoe de kalkoen eruit ziet. Groot en dik. Ja, ik wou het zeggen. Gehoord. Dat is een goede, opgeblazen, <laughs> goed gevulde kalkoen. Zien jullie het allemaal? Ja. Met verbrande pootjes. Ja, hoe? dat komt. Want mijn familie slaapt in een kalkoen. Hè? Die hebben ze zelf uitgehold. Ik heb ze in het begin een heel klein beetje geholpen, en daarna konden ze het zelf. Mijn familie die leert heel makkelijk. En toen heb ik hem bij de verwarming gezet, zodat hij op kamertemperatuur komt. Want dat hebben ze het liefst. Ja, ik hou wel van mijn familie. Begrijp me goed. Maar het is erg veel werk. Als ik dat van tevoren geweten had, dan was ik er nooit aan begonnen. Maar dat is achteraf. Als je ze eenmaal hebt, dan doe je ze niet meer weg. Dat heeft met verantwoordelijkheid te maken. Mijn familie eet met een servet. Dat heb ik ze zo geleerd. Het is erg belangrijk om je familie goed op te voeden, anders lopen ze over je heen. Dan is er geen land meer met ze te bezeilen. Zo eet mijn familie bijvoorbeeld alleen met kerst aan tafel. En ik heb altijd gedacht dat ik ze daar een plezier mee deed. Maar toch is twee jaar geleden met kerst mijn familie weggelopen. Ik zocht ze overal. Ik rammelde met de droppot in de tuin. En ik riep ze tot diep in de nacht. En de buren gingen klagen dat ik niet de enige was met familie. En dat hun familie wilde slapen. Stilletjes ruimde ik de ongebruikte borden en schoteltjes op. Misschien zijn ze verdwaald, dacht ik. Misschien heeft iemand anders ze meegenomen. Iemand die dacht dat ze verdwaald waren. Iemand die zelf helemaal geen familie heeft. Of een hele kleine. Misschien wilde mijn familie helemaal niet aan tafel, dacht ik eventjes. Maar die gedachte drukte ik gauw de kop in. En zo bracht ik de rest van de avond door met staren naar een lege kalkoen. Het was een heel treurig gezicht. En het was nog wel kerstmis. Daar worden treurige dingen nog treuriger van. En uiteindelijk besloot ik dat het wel erg veel werk is, familie. Maar als ze dan weg zijn, dan mis je ze toch. Dat was de conclusie. En ik ademde in via mijn neus en uit via mijn mond. Want ik heb gelezen dat je daar rustig van wordt. De meeste kaarsjes blies ik uit, maar eentje liet ik aanstaan in de vensterbank. Voor het geval dat. De volgende ochtend was het kaarsje op. En de vensterbank was gesmolten op de plek waar het had gestaan. Maar mijn familie was niet teruggekomen. Als een familie voelt dat ze gaan sterven, dan zoeken ze een rustig plekje op. Dat heb ik eens gelezen in een boekje van de piep over dit onderwerp. Ik geloof dat het verstandig is om vrede te hebben met bepaalde dingen. En zeker met kerst. Dus ik probeerde vrede te hebben met het feit dat mijn familie niet terug zou komen. Maar vlak na oud en nieuw, toen ik heel veel mensen had verteld... dat ik er zo ontzettend veel vrede mee had... zoveel mensen dat ik het zelf ook geloofde... toen kwamen ze terug, ineens. Ze lagen opgekruld in een kalkoen te slapen op een ochtend... alsof ze niet eens weg waren geweest... En ik aaide dus over een bolletje en dacht aan al die mensen die ik allemaal had verteld... hoeveel vrede ik ermee had. En dat ze me zo verstandig hadden gevonden. En ik ademde in via mijn neus en uit via mijn mond. Waar ze zijn geweest of wat ze hebben gedaan, dat wist niemand. Als families konden praten, maar ze waren terug. Misschien misten ze de kalkoen of de kamertemperatuur. Maar ze waren wel veranderd, ze hadden kale plekken. En ze misten ook een stukje, een pootje om precies te zijn. Ook keken ze een beetje gejaagd uit hun ogen. En altijd was er de twijfel. Dus had ik van een afstandje te kijken hoe ze met hun servet in de weer waren. Of als we een wandeling maakten. En ze liepen voor me uit. Dan keek ik naar ze en dan dacht ik, is dit wel mijn familie? Is dit niet gewoon een andere, wildvreemde familie die gewoon heel erg op die van mij lijkt? Maar dan deed mijn familie weer iets op een manier waarvan ik zeker wist dat alleen mijn familie dat deed. Dat dat de enige familie ter wereld was die dat op die manier deed. Een begroeting of een oogopslag, een manier van wassen. En al mijn twijfel verdween. Op deze momenten was ik er zeker van dat met de juiste zorg en aandacht... mijn familie op een dag weer de oude zou zijn. Dat de kale plekken zouden verdwijnen en dat het pootje weer zou aangroeien. Want dat kan. Dat heb ik gelezen in het boekje van de Biep. Ik las veel in dat boekje in die tijd... Ik heb het een maximaal aantal termijnen verlengd, totdat de biep telefonisch ging klagen dat er nog meer mensen waren met families. En ik antwoordde dat ik dit heus wel wist van de buren. En ik ademde in via mijn neus. vrolijk verhaal horen. <lacht> Ik wil het vrolijk afsluiten. Het is een prachtige verhaal. Heeft iemand nog een vrolijk verhaal? Hebben we nog iets te <tomt> Ze zeggen toch wel eens: scherven brengen geluk? <lacht> scherven brengen geluk, jongens, hier. Dit zijn scherven. Ik Ik scherven, scherven, elastiek scherven. scherven. <tomt> Film, het zijn scherven. <tomt> Welk korte verhaal zit hierachter? De scherven. De scherven van de. Kerstboomballen. Ja. ja. Een plastic kerstbombal. Om ze hard mee moeten gooien. Terwijl ze vroeger eigenlijk van glas waren, he, meestal. En weet je wat er ook in zat? In die prullenbak uh, <coughs> heb ik eruit ja. gehaald. Twee stokjes van een Japans restaurant. Nou. Sushi. Dat is die sushi weer. Die sushi die ja. doet de hele avond komt die sushi hier op de hoekijker. Ja, Maar, weet je, maar weet je wat zo mooi is? Nou. Ik was op een gegeven moment was op een kleuterschool En die vrouw had die chopsticks, zoals ze heette. En die had drie potjes staan. Glazen potjes. En die deed er witte rijst in. En water. En... Ze zei tegen de kleuters, het ene potje moet jullie negeren. Het tweede potje moet jullie uh, heel lief tegen zijn. En het derde potje moet jullie tegen schelden. Ik dacht, wauw, wat een interessant experiment. Ik zei, wat, wat gaat er nou gebeuren? Nou zegt ze, kom over veertien dagen maar terug. En ik, uh, ik kom terug. En weet je wat er gebeurd is? Je houdt het niet van mogelijk. Dat potje wat ze genegeerd hebben is helemaal zwart uitgeslagen. Het potje waar ze zich tegen gescholden hebben is groen, helemaal verschimmeld. En het potje waar ze heel lief tegen waren is prachtig wit gebleven. En toen vertelde ik, hoe, wat is dit? Ze zegt, ik heb geleerd van een zekere Masuro Emoto, een Japanse man... Dat wij met ons denken een enorme impact hebben op watermoleculen. Oh ja, nou, ik moet je zeggen, ik ben meteen met die man gaan praten, weet je dat? Hij was in Europa, ik op internet heb ik een eigen televisiezendstation, wdro.tv, wijsneuz die regels overtreden.tv. En ik ben met hem gaan praten en hij vertelde me inderdaad dat als jij een kopje water hebt, en je geeft het liefde. En je proeft het. Het smaakt meteen veel beter. Je kunt nu boeken kopen over de hele wereld, ook in Nederland, vertaald. Waarin je kunt zien dat hij een druppeltje water... uit een vieze rivier... bevriest. Onder een microscoop. Hij kijkt ernaar. Maakt een foto. ziet eruit als een vieze blob. Dan smelt hij het weer. Doet het in een glaasje. Maakt een hele mooie muziek. Stuurt heel veel liefde. Bevriest het weer. Maakt een foto. Het ziet eruit als een prachtige... prachtige kristal. En wij zijn 70% water. Misschien wel meer. Moet je je voorstellen wat onze gedachten... met ons hele lijf doen. En als ik die chopsticks weer zie hier... Denk ik. Laten we aardig zijn voor onszelf. Heel lief. En ook voor de anderen. En ook een beetje voor elkaar, precies. We hebben ontzettend veel macht. Yeah. yeah. yeah. <laughs> Mag ik jullie allemaal heel erg danken hier aan tafel in deze kerstverhalen. Casaluna. Christa Peters met de wijnfles en het prachtige verhaal over de zoetwaterkreeften. Maaike Haneveld. Met een briefje van de kalkoen die vier velletjes vol heeft getekend en daar mooie verhalen over vertelde. René en Broeders en Tom Lebenburg die de muziek verzorgde. En natuurlijk ook het prachtige verhaal, het moderne kerstverhaal van René. Bernhard Christiansen met zijn uh, twee nootjes. En de notenkraker, papierversnipperaar en het sprookje wat jij vertelde. En natuurlijk ook Willem de Ridder. Uh, volgens mij een prachtig einde om zo uh, de boodschap Wees wat lief voor jezelf, wees lief voor elkaar. Heel erg bedankt voor het luisteren, misschien zijn we er volgend jaar gewoon weer. Geniet van elkaar, kijk af en toe even in die vuilnisbak en sta stil bij wat je weggooit. Omdat er hele mooie herinneringen soms aan vast kunnen zitten. Ik wens je voor zometeen een hele goede nacht. Morgen is er natuurlijk weer een gewone Casaluna. Ik heb even niet paraat wie daar te gast is, maar ik zet gewoon om 12 uur de radio aan. En nu is het zometeen tijd om kwart voor twee, andere tijd dan u gewend bent, voor het bureau. Het hoorspel wat ik nog van ons te goed had. Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, goede dagen. Dag. Ik, ik, ik, ik, ik. En ik, ik ben niet alleen. Ja, Televisie. Een CRV. Het bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 1, aflevering 36, 1961. Dat kast over dat aan de natuur ontboten. Vleerstroeken en zo. Wat geen spookverhalen? Nee, nee. Ja, dat was niet die tiets. Die gingen niet naar scholen. Dat was god het begeleuve van Wattel. Die zoeken ongeletterde mensen. Maar dat is verkeerd. Dat moet meer worden. Hoe was het? Alles wat ze wist had ze van haar vader. En die had het weer van Heuvel. Dus het was niks. Het was een aardig mens.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 Het hebben jullie voor buren. Naast ons wordt een gepensioneerde onderwijzer. Daarboven een taxichauffeur. Daarboven een kolesjauwer. Boven ons een monteur bij de tram. Daarboven een oude vrouw. En aan de andere kant een volle man. Die monteur heeft in Korea gevochten. En hij houdt grote feesten waarbij ze urenlang op de grond stampen